Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad het stroepen en duizenden aanhangers van een Sjiitische geestelijke. Daar is zeker één Iraakse officier omgekomen en zijn zeven militairen en tientallen betogers gewond geraakt. De betogers probeerden met geweld de groene zone binnen te komen. Dat is een zwaar beveiligd stadsdeel waar de Iraakse regering en buitenlandse ambassades zitten.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 De stroomstoring in Almelo is verholpen. Door een brand in een schakelhuis in een verdeelstation... zaten ruim 18.000 huishoudens en bedrijven in de Overijsselse stad... een paar uur zonder stroom. Winkels gingen dicht en verkeersregelaars werden ingezet om het verkeer te regelen. Het ziekenhuis in Almelo draaide op noodstroom. De oorzaak van de brand in het schakelhuis is nog onduidelijk. Op de weken afstanden in Zuid-Korea heeft Sven Kramer de 10 kilometer gewonnen. Hij reed een persoonlijk record van 12 minuten, 38 seconden en 89 honderdste. Jorrit Bergsma pakte het zilver. Hij lag lange tijd voor op het schema van Kramer, maar stortte aan het einde van zijn race in. Eerder vandaag won Kjeld Nuis goud op de 1000 meter, Kai Verbij pakte brons. Bij de dames pakte titelverdedigster Jorien Ter Mors brons op diezelfde afstand. Het weer nog. In het westen valt nog wat sneeuw. Verder is het vaak droog en is het iets boven nul. En vanavond en vannacht trekt een nieuw neerslaggebied met sneeuw over het land. Zo kan er ijzel voorkomen. En morgen in de loop van de ochtend droog. Het wordt dan 2 tot 7 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En dan moet ik even denken hoe de andere heet. Uh... Jeetje. Jazz yes Behind the Beat. Oh, die staat hier al op de. Jazz and the Beat, bedoel je? Nee, yes behind... Jazz Dat Jazz yes de the Beat, dat was uh, goed vorig jaar. Ja. Oh, hier staan verder geen namen bij. Nee, maar goed. Uh, het geld speelt, speelt een bepaalde rol. Oh, Bukwit. Bukwit. Ja, oké. Okay. Ik heb niet gedrukt, dus ik krijg geen nee. punten. Oh, sorry. Ja, Bukwit. Ja, Nog net, net op tijd. Uh,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 Dan is er hier met, met vakantie. Ik ben af, af de, de, de, de zaterdag na 20. Het is vandaag de hoeveelste. Ja, nou, Zeggen gewoon eind februari. Eind februari heb ik hem zeker. Kom je dan weer langs om uh, toe te langs. En Dan kom ik langs. En dan weet ik ook wat we gaan doen. Ik kan niet wachten Rob. En dan, ik uh, kan ook niet. Ja want, er zijn, kijk, want we hebben dit jaar ook in het pop-up gebeuren. Wat ja. helemaal anders is. Want daar heeft Sep dan toch ook wel een beetje mee te maken. Daar valt binnen uh, British Race... Festival. Ja. Dat is een hele week. Het wordt een en dan wordt Zandvoort een beetje omgetoverd tot. Uh, daar nou heb, ik, daar ja. heb ik iets over gelezen. Ja. Maar dat en is, dat is, dat is het direct gevolgd Ik ben naar die vergadering geweest van de, van de pop-up gebeuren. En ik, moet, ik heb daar een positief gevoel bij. Ja. Maar uh, iets anders. Ik, uh, ik, ik las dat ook. Je, hebt, je doelt nu op die bijeenkomsten in, uh, in Zin. In, in ja. Zin, Haldenstraat. Ja. Ja. Uh, maar wij als, als omroep hebben we daar. Ge, het zijn allemaal ondernemers die daar komen. Ja. En. Uh,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 Echt dan meer over de festivals. Wat wou jij zeggen? En dan verloft hij ons uit onze spanning. Ja, ja. Dat is wel waar we ons op kunnen gaan verheugen. Gelukkig wel. Zee, hè, Doe. Zo dachton, Dag, ton, dag, ton, dag, ton. En hier is Adele...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 is like the shit of Zullen we deze plaat speciaal voor Frankfurt draaien rock the boat <laughs>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 Jaap Stok studeerde aan het Zweelink Conservatorium te Amsterdam. En samen met de theatermaker-cabaretier Dirk van Vleuten bracht hij in 2012 het eenmalige programma een recreëm voor Boudewijn Bug. Waar dan, dus 19 februari, het thema van Bach tot Bernstein. Dat allemaal op deze 19 februari. Een prachtig programma is voor u samengesteld. En dat speelt ze natuurlijk allemaal af in de poststraat nummertje 1 in Zandvoort aan de Zee.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 Je komt ons overal tegen. En eigenlijk verlangen we al naar de zomer. Hè? Naar het mooie weer. Wat? Dit is veel te koud. graadje of nul op dit moment. En je maar een strandpafjoon aan de bouwen zijn. Er heel veel succes. Vlecht heb ik noosos, me nu borst in me, ik mis die noemt No, me no no. no manera, van vida domina, mi vida domina. Tot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 Enamora!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 Hoort nu eenmaal bij het DNA van Haarlem, verklaart, zijn, verklaart hij zijn betrokkenheid. Er zijn maar weinig steden waar je op zaterdag of zondag... jongetjes of meisjes soft dan wel honkbal ziet spelen. Nou, Ik vind ook dat de Haarlem honkbalweek, als het enigszins lukt... in 2018 natuurlijk door moet gaan. Want het is een geweldig evenement. Het zou mooi zijn als je UFM er ook weer bij kan zijn. Ja, toch? Wederom. Ja, We hebben het graag zijn. gedaan altijd met onder meer Willem van Densen en, en Joop, Joop van Nes. ja.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 On it's a fairy tale to me. But you're in tune. You're my invitation